Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Alles lijkt erop dat Oekraïne steeds zwaarder aan het terugvechten is in de oorlog tegen Rusland. Op verschillende plekken in het land zet het leger forse middelen in voor de strijd tegen de Russen. Maar dat die tegenaanval is begonnen, dat gaat Oekraïne niet groot aankondigen, zegt mijn collega Gim. Ja, ik denk ook niet dat Oekraïne nu vandaag of morgen zal zeggen van inderdaad uh, publiekelijk het is begonnen. Dat zal pas volgen waarschijnlijk als ze echt een goede overwinning hebben geboekt. Uh, dat je met iets kan komen, dat je kan laten zien, kijk dit is... Dit hebben we nu behaald en we zijn nog lang niet klaar. We gaan het hele land veroveren. Ja, en zolang die operaties bezig zijn, uh, ja, zal Oekraïne stil blijven. Wel zegt Oekraïne dat er de afgelopen dagen meer slachtoffers zijn aan de Russische kant. Maar die cijfers zijn alleen niet te checken. Joran van der Sloot is overgeleverd aan de Verenigde Staten. Dat gebeurde onder zware politiebewaking van de FBI. Ook droeg hij een kogelvrij vest. Van der Sloot wordt in de VS vervolgd voor afpersing van de familie van Natalie Holloway. Zij verdween 18 jaar geleden en is nooit teruggevonden... Van der Sloot zat al vast voor een moord in Peru en kan in de VS nog eens 20 jaar cel krijgen. Twee medewerkers van Schiphol zijn opgepakt omdat ze kook zouden hebben binnengebracht vanuit zuid, -Zuid amerika De Marische kreeg informatie binnen over de mannen. Bij welk bedrijf ze werkte voor Schiphol, dat weten we niet. Maar ze konden op veel plekken op die luchthaven komen. Vlak nadat ze zijn opgepakt, zijn er pakketten kook gevonden in een kluisje op het vliegveld. En je ziet het heel vaak op tv. Astronauten die na een lange ruimtemissie weer terugkeren op aarde. En uit zo'n capsule worden getild. En dat het leven hier op aarde dan wel even wennen is naar zo'n reis. Dat vertelt André Kuipers. De eerste dagen heb je spierpijn. En ben je draaierig. En we weten dat na een tijdje voel je weer oké. Okay. Maar onderzoekers zien nu ook dat er iets met de hersenen gebeurt. Ja, wat ze vooral zien. En dit was een onderzoek bij dertig astronauten. Amerikaanse astronauten. Dat de vorm, de, de anatomie van, van het hersenweefsel, dat dat verandert. En ook een aantal ventrikels in binnen die hersenen. Die waren ook vergroot. Er zat meer vocht in dan, dan normaal. Daarom vinden wetenschappers dat er zeker drie jaar tijd tussen die lange ruimtemissies moet zitten. Heb ik nog het weer. Nog een paar uur volop zon vanavond. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen wordt het weer een hele zomerse dag. Alleen maar zon en nog een stuk warmer met een graad of 27. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 stairs, they lead me to nowhere. I cannot find my way. I cannot find my way to myself. His body rests from a shameful night. A useless wreck. His body's tight. He plants a seed into a fruitful soil, let's hope for the best, don't let it spoil, don't let it spoil, these twisted floors, they give me the cream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 Volvie, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, begint uh, bij zijn vijftiende verjaardag eigenlijk, min of meer. met, uh, met zijn vijftiende levensjaar. Want ja, uh, het, uh, hij heeft en hij is bezig met een EP die, die hij uh, uit wil gaan brengen op 2 juni. En die EP die eet omhoog. Uh, maar daar zit natuurlijk een verhaal aan vooraf. Want... Uh,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 ja, een soort zelfbehouding. Uh, maar ja, als je er dan op een gegeven moment achterkomt dat dus die muur die je hebt gebouwd om, nou ja, spreekwoordelijke donker tegen te houden, net zo goed ook het licht tegenhoudt, ja, dan kom je dus eigenlijk geen stap verder. Uh, maar het moment dat ik eigenlijk besefte dat positiviteit net zo aanstekelijk werkt,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 Dat morgen niet lijkt tot het Dat ik nu niet meer krijg wat ik krijg. Altijd dus van A naar B nog steeds zo mooi. Maar nu sta ik zeker. Ik heb nooit aan de wijze, overal steek yeah. Ik blijf in beweging. Liefst holo bij de naam schemering. Kop geen schouder voor de regen. Rekeningen van verzekering, maar ik vond nergens in geschreven. Ik het niet dat die tijd was, ik steeker blind. Zijn maar zeker alle ik niet mee te zijn Zou dus ik er wat in de making, yes Nee Ik heb te lang al getuin. Op al die kansen, ik wacht nu niet meer Ik weet dat doe niet lang voor we shine Ik focus alleen op mijn target Ik weet dat het nu niet meer glipt op mijn hand. Volg maar Kies met mijn volle verstand Dit zijn andere tijden Ik ben niet van plan om nog achter te blijven yeah. Ja, dit zijn andere tijden ik Denk nu niet meer aan wat was Ik denk aan de future als ik maar niet opzij yeah. Ze wisten het allemaal beter, ik weet het, maar straks is het side. We zoeken nee, naar andere wegen, ik meen dat we hadden geen kaart. Dus ben al te lang aan het trein, ja. Yeah. Ik heb te lang al getimed, maar ik zie die shit nu als een zegen. ik zie nu pas in welke race ik steek, yeah. ja. Mijn mooi met die vel, blijf strak op mijn pad. Achteraf kom ik er nog goed vanaf.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 Ja, Zo is het allemaal beter, ik weet het maar straks is het verzaaiend. We zoeken naar andere wegen, ik meen het wel hadden geen kaart. ben al te lang aan het trainen. Ja. ja, want dan.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 Ik wist om mijn nijmus voor nieuwe dromen. wist op mijn tijd voor een nieuwe loge. Ik wil ook tijdens in mijn chain. Ik wil alleen vooral. Ik ben altijd de same. Crowd omijnen. Foreverlong. Forever long. Yeah, dan me toen de tijd niet zien. Dan moet je nu niet komen. All die jongens uit mijn team. Kijk in mijn nieuwe ogen. Ik ben op wat never mediocre. Fucking it up, ik heb nieuwe flows. Mix die kon je ook met een nieuwe doos. Zo allemaal gedachten gaan op je small. Je gaat het goed met mij, je ziet. Ik heb je niet meer nodig. Al oh, die jongens uit mijn team Stijgen naar nieuwe hoogtes. Ik heb lak ik ben niet de klon. Fuck in het up, ik heb nieuwe flows. Ik zie con je op met een nieuwe doos. Sommige dus gedachten gaan op een smoke.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 Yeah, I need change. Van Joost Lamiris, hij komt morgen uit. Het nummer dat heet Ending of Forever. En daarvoor hoorde je Sylvia mee. En Odd One Out, um, voor Walter Sans, Want uh, die is enorm liefhebber van de muziek van Flora. You've been playing games while well.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 You wanna feel how sweet love can be You're a mystery like rhythms of the sea Can't face going home till you laugh And you just blind my eyes I'm no out here waiting as the new days rise Someday we'll run down to the rising sun